En ook brancheorganisatie Horeca Nederland zegt dat er sprake is van een trend. Veel gasten zouden er zelf om vragen. De man die gisteren een aanslag pleegde op een festival in Californië... had mogelijk een racistisch motief. Het Amerikaanse persbureau AP meldt dat de dader op Instagram... zijn volgers vlak voor de aanslag aanspoorde om een boek te lezen... uit de 19e eeuw dat populair is onder racisten. Het gaat onder meer over overheersing door witte mannen. De politie wil niet reageren op dat verhaal en wacht eerst onderzoek af. Bij de aanslag op het foodfestival kwamen drie mensen om het leven. Twaalf mensen raakten gewond. Het weer. Eerst klinkt zonnig, maar in de loop van de dag ontstaan er stapelwolken... die kunnen uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Het wordt 25 tot 29 graden. Vanaf morgen minder warm, met elke dag kans op een bui... maar ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief, dankjewel. Namens de patiënten en sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhit. Zandvoort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 ja zeker ja je zit lekker uh, zit lekker in momenteel in Spanje ja Majorca, hè. ook waar we de videoclip hebben uh, opgenomen ja. de kinderen die in een partijtje voetbal spelen hier uh, af en toe een beetje uh, ontspanning voor de, of een beetje toch een beetje trainen ja. voor de gasten. Ja. maar uh, het wordt er ook bij hè we zitten hier in een mooie uh, hele mooie streek uh, ja. uh, echt uh, echt uh, fantastisch tegen een uh, tegen een natuurpark, uh, zonder die stad, mooie baai, een beetje de Blue groen En als je de film ook wel kent, de Blue groen is echt prachtig. Ja, het dus, is het vlak bij de, bij de stad Palma? Nee, het is een uurtje vandaan in het noordoosten. Ja. heb je een hele kala Mesquita, Cap de pera ook altijd een grad of 5, 6 uh, minder heet. Oké. Okay. maar rond 2930, geen 5, 36, dus echt wel uh, hebben windje daar, prachtig. We uh, komen kom al twaalf jaar en uh, heb dus een mooie houten brug door in de natuurpark lopen, een paar kilometer lang. Okay. En heb ook gefilmd en ook in de clip op het einde. Ik weet niet of je de clip al uh, gezien hebt. Uh, nee, ik heb de, eerlijk gezegd de clip nog even niet gezien. Ja, op de de einde zie je dat. Uh, en uh, als je die brug afgaat dan kom je in, in, in, op het Naagstrand terecht, maar daar gaan we niet naartoe natuurlijk. Maar, nee, nee, <laughs> <laughs> nee. Maar ik, uh, ik, ik ga dus sowieso eens even de clip bekijken natuurlijk. Dat, uh, dat komt altijd.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 Ja, goh, een tijdje geleden als er een zonsverduistering was, denk vier of vijf jaar geleden, ja, klopt. dan uh, dacht ik echt van ik ga hier, uh, ik wil echt hoeveel zon een code uh, brengen aan de van de zon als, uh, uh, ja, als prachtig hemellichaam in de winter als het hard, uh, moet moeite zon hebben overdag aan koude, koude blauwe luchten. Ja. Ik heb een heerlijk schaatsen, ik heb ook zo een al de molentocht geschaatst. En in de zomer natuurlijk, als het helder en blauw is, zonneklaar is, dan heb je prachtig weer. Ja. Ik ben er niet van lekker in het zonnetje liggen en de munt te schaatsen, dus ik hou van het zonnetje, Ik weet. En vandaar wou ik de zon is in de picture plaatsen. Ja, nou, want, ja, het zonnetje heb hier ook flink geschreven. Ja, nou, nou ben ik ook wel een zonliefhebber, maar ja, de afgelopen dagen was er toch een beetje te veel van het goede, zeg maar. Het was te veel, ja zeker. Ja. Ik hoop dat het nu niet klaar is, dat we, dat we terugkomen in, uh, in Vlaanderen, dat, het, uh, dat we nog een paar zomerdagen kunnen meepikken. Ja, ja dat, uh, nou, ongetwijfeld dat, uh, dat moet lukken. Ja. ja ik bedoel, uh, hier in Nederland, uh, in Vlaanderen, dat moet allemaal... Uh, we, we hebben maar één zon, laten we het zo zeggen. Ja, natuurlijk. Ja, <laughs> nou, ik ben ik net op de grens met Nederland, ik heb ook in de je jeugd in Nederland gevoetbald. Ja. Ik heb een vriendin gehad uh, een paar jaar in Nederland, dus ik ben een beetje een grensgeval ik ja. uh, zit ook wel geleerd op een uh, Nederland van en dan, dan uh, naast mijn eigen nummers dan uh, dan breng ik uh, op uh, Marco Kimsen dan de Jan Smit nummers uh, een paar Robbenijs nummers en mensen zijn goed in de sfeer, in de ambiance ook met mijn eigen ja. nummers ik hebben er uh, 105 nummers in het, uh, in het uh, repertoire zitten okay. en de, de mensen uh, geniet daar van, ik heb bijvoorbeeld ook een Vlaamse versie van of een Nederlandse versie van Save All Your Kisses voor Me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 Ja. Uh, maar ik denk het wel, het, het, het, het, het, het refrein het komt mooi terug, ja, het is een speciaaltje, maar ik denk dat het wel goed komt, ja. Ah, okay. ik bedoel, ik zeg, de ik is eigenlijk van september er al mee te staan, dus dat we drie koorts naar elkaar hebben, met ijzersmeten meten als het, het heet is, zeggen ze altijd. Ja. Uh, kost natuurlijk wel wat tijd en moeite en wat geld, maar... Uh, we hebben een goede platenfirma, een Nederlandse platenfirma, rood, heet, blauw, en dan Dennis gaan van score Promotions, die mensen doen hartstikke goed hun best. Ja, ja, ja. en best. Uh, en dat moet je hebben, want zonder een uh, goede PR of een goede platenfirma of label, daar sta je nergens. Nou nee, ja, dat, uh, dat, dat, dat is inderdaad... Ja, je zit prima, laat ik het zo zeggen. Ja, zeker. We zijn daar goed terecht gekomen. Ja. Ook, heel, ook heel tevreden van de samenwerking. Dus dat mag zo van mijn part verder blijven duren. Ja. Hey, Marco, ik, uh, kunnen mensen jou nog ergens vinden op een site? Ja, zeker. Ik heb een uh, mooie website, marcokimpson.nl of .be. Wordt netjes doorgeleid. Ja, oké. Okay. Het is, het is uh, beide NL ja. en uh, BE. Okay. Op de Facebookpagina's kunnen ze het terugvinden onder uh, uh, Marco Kimsen of onder Marco de Kimpen van per pagina 1 of 2. Ja, dat Pagina's is Marco met een C, C hè? Ja, Marco met een C en Mark de en uh, ook met een C. En dan uh, kunnen ze alles terecht. Er uh, kunnen er een paar filmpjes op, de videoclip staan erop, informatie. Ja, dus, dus in kunnen jou ook uh, persoonlijk bereiken via Facebook? Via Facebook, uiteraard. Ja, de telefoonnummer staat er op de website. Oké. Okay. bij mij terecht. Oké. Okay. Dus, eh... Uh,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 Dus uh, de mensen kunnen ons zo steunen. Nee? dat telt mee voor de hitpraten. Uh, Dit is de Spotify, Apple Music, dus... Uh, ook uh, TV Oranje? En TV Oranje uh, draaien een videoclip op. dus... Uh, ah, oké. Okay. Ja. Nou, dan moet het vast goed komen. Ja, ja, ja, zeker. Ga ik jou niet langer ophouden, Marco? Dan gaan we hem lekker ja. draaien, de zon. Zeker, super. Uh, voor alle ja. luisteraars nog een fijne zomer en heel veel de zon. Ik ja. zou zeggen, weer of geen weer, haal de zon in huis met de zon van Marco Kimsen, hè? Zo is dat, Marco dus hey, dan. En uh, ja, graag tot de volgende single. Ja, dankjewel voor de aandacht, hè. Hey, graag gedaan, hé. Ja, hey, groetjes, doei. Doei, doei. Doei, doei. doei. doei. Hoog aan de hemel staat ze daar.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 Schijnen, kom! was hij dan, Marco Kimsen, en ja, had het over de zon. En ja, de zon heb gescheen, hè, en hoe? Ja, ik ben toch even blij dat hij uh, ja, iets, iets minder is gaan schijnen. Dus uh, ja, we gaan lekker verder met, uh, ja, wat gaan we doen? Uh, ja, luister zelf maar. Radio, 106.9 FM. Kijk mij aan,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 Zou het nu zo graag anders doen Want als ze dan voor alles anders Op elk moment Waar ze weer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 Goed, ze zangen. Yves En als ze danst. En we gaan een nummertje draaien van uh, Natasja Domek. En ze hebben het over... Sommekavool.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 Maar jij wilde niet meer bij me zijn. Ik kan het niet meer.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 Ik heb nooit getwijfeld Bij jou is het goed Maar soms heb ik zo'n dag Ach, het zit in mijn bloed Dan ben ik eruit Even weg in de nacht Maar dat komt echt niet Door jou, m'n Je weet I'm yeah.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 Op de FM 106.9 en op de kabel 104.5. En natuurlijk ook digitaal, Girokanaal kanaal 40. En wil je kijken, kan dat ook? www.gfm oftewel zfm-live.nl. En dat allemaal. vanaf de bol weg, Dina. En we hebben iemand in de uitzending, en dat is Otto. Otto, een hele goede avond. Hallo, hallo, hallo, Otto. Ja, waar is u het dan? Ja, ja, <laughs> hey. ja, we bellen eventjes vanwege jouw nieuwe single. Ja, geef mij jouw angst, oftewel, gib me deine angst. Ja, natuurlijk, gib die, Ja. ja.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 goede Freund van mij. Ja. <lacht> ja, ja. Hey. Ja, ja. Gib mir deine Angst, ja, daar hebben we dat gehad. het over gehad. Original is het 1982. Ja. En Udo uh, ja, Jürgens natuurlijk, en daar 1983 was André Asers. Ja. Met Meine Angst. Een ja, dan een kleine hit daarmee gehad. So, en jetzt ja, 1900, of 2005 ook nog Guus Merens, dus, glaube ik. Ja, en, en, dan, en, en daar heb jas. jij weer een nieuw jasje in gestoken. Ja, ja. Zo, ja, ja mijn, mijn is originaal. Zoals uh, Udo Jürgens dat opgenomen had, zo had ik dat ook. Ja. Zo, probeer ik op te nemen. Hey, ja, je, je gaat als een trein eigenlijk, hè? Ja, ja het gaat Ja, als een trein zagen die, ja, ja het gaat zeer goed met auto. Ja, want uh, ik bedoel, uh, ja, je brengt toch de ene single naar de andere uit eigenlijk. Ja, ja, ja, ik heb 180 optredens per jaar hier in Holland. Ja. En ik ben iedere Woche, en ben ik weg, En uh, ja, dat is heel zeer goed. Ja. En daar ben ik zeer vroeg mee. blij, blij, blij. Ik ben dus, blij zagen, hier, blij, blij ben ik daarmee. Ja. Ja, want de, de eerste, de eerste van dit jaar was jetzt eerst los, hè? Nee, die allereerste hier in Holland daar was uh, es komt de taak. Dan daarna heb ik gemacht. Dat kan nog die lieve zijn. Daarna uh, boomsvallera, na boomsvallera hebben we gemacht. Mm, Handel. Hände hoch und danach, jetzt geht's los und jetzt äh, gib mir deine Angst. Ah, ok. Das ist se, sechs, äh, sechs, sechs Stück ja. in zwei Jahr Zeit, ja. Und da kommt noch einer, vor Ende von das Jahr kommt noch einer. In November? Ja, oder Oktober oder, oder, oder November, gucken wir mal, wie viel wie Zeit Emil Hartkamp dafür hat. Ah, ok. Und, äh, ich ich probiere dreimal im Jahr probiere ich ein neues Single zu machen. Ah, okay. En en, en uh, kan je daar al een tipje van de sluier oplichten wat dat uh, wat het gaat worden? Ja, ik ik ik, o, o, o, ik ben uh, aan het denken. Uh, dat wordt. Uh, uh, je kan het niet helemaal 70 zijn van dat album. Dat kan zijn dat dat wordt, of we maken een ganz nieuw lied. Ah, Oké. Okay. Dan gaan we in ieder geval afwachten. Als u mijn album, uh, Sean, uh, daar. Uh, nee, nee, nee, nee. Ja, een zeer schönes album. een heel schönes lied, staat daarop al en dat du niet je 17 zijn, is zijn een inhaker. Dat eh, dat heel gezellig, zagen hier in Holland. Oké. en Otto, waar kunnen mensen jou ook volgen? Heb je een mooie site? Ja, ik heb natuurlijk Otto Lagerfett, www.ottolagerfett.nl Ja, Lagerfett met dubbel T.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 Hé hey Otto, uh, gaat, er nog, uh, gaat er nog wat leuks gebeuren dit jaar? Uh, ga je nog ergens een, een grote uh, ja. optreden ja, we beginnen op, op, op, op alle mega piratenversteiningen. We zijn in Arnhem natuurlijk, ik geloof 12 december, daar zijn weer 40.000 leute daar. Ja. We hebben nog zo'n paar dingen, we hebben natuurlijk in oktober zeer veel uh, aftritten staan, zo'n uh, 20 stuk, uh, alle oktoberfesten. Oh, we hebben een Otto's verjaardag, feier, dus mijn verjaardagsfeest ga ik vier volgend jaar januari. Als alles is kan, kan man zo okay. in, inlaufen en zo, en bier drinken. <lacht> ja. ja, dat moeten we allemaal bijhouden, toch? Ja, ja. Hé <lacht> hey, Otto, ik ga hem lekker rijden, denk ik. Ja, dat is al zeer. Maar, maar, maar aan kon ik wil aankondigen Otto Lagerfait, geeft hier de angst? Zeker weten, geeft mijn angst. Ja. een kip meer, dan angst, ja, zo is ja, het. genau, genau. <laughs> We gaan het draaien, Otto. Hey, dank ja. voor je tijd. Oké, okay, dank je. En uh, graag weer tot de volgende single. Ja, bis next time. Oké. Groetjes. Hoi. Du bist stark und meinst, du hast noch ein paar Träume. Jeder Blick aus deinen Augen ist ein dumme Hilfe Mir geht es genau wie dir, du kannst ruhig ehrlich sein, und du sagst, ihr geht's gut, jedoch das klingt bei dir zur so Peter, wenn ich die. Mir als spüre ich, dass du zäherst, deine Seele ist voll Narben, du hast Angst, die Brechen auf, vergab dich in meinem Arm, ich schütze dich so gut ich kann. Gib mir deine Angst, ich geb dir die Hoffnung dafür, gib mir deine Schweigen. Noch fällt es unschwer, das was wir fühlen, aufzuzeigen, Doch ik wil in dir versinken, wie sonst beiden. meer Duinenangst op de Lagerveld, op de zo moet ik zeggen. Gezongen door Guus Meeuwers, André Haassens en Udo Jurgens. En dus, ja, dit in een nieuw jasje. We gaan lekker verder en dat doen we met een, even kijken hoor, ja, we gaan weer een nummertje doen uit Entertainment for You, Dutch top 5. En uh, dat doen we met Jannes. De nummer 1, wel of niet. Uit de Entertainment for You. Dagstop 5. Ik loop door de straten. Alleen door de nacht.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 Wil je me niet? Laat mij het maar weten. Fantasie hou ziet brand in mij een diep verlangen, maar dat van jou ken ik niet.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 Die jij me vroeg Maar ik hou het echt niet meer Die onzekerheid Elke dag steeds maar die. Wil je me wel Of wil je me niet Laat mij het maar weten Want als ik jou zie in mij Een diep belangen Maar het van jou Ken ik niet Wil je me wel?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 80 in Frankenstein. En hij het over Remember the Good Times. Uit de Entertainment for You. Dutch top 5. Nou, die niet. Maar dat was Jannes. of love that's around me They that stay No matter what a price you pay I said maybe But my pride won't date Prachtig nummer, 1986, Frank Aston. en I still remember the good times. Ik ken hem vast ook nog wel van de... De Melody van de Parelvissers met Mariska, uh, ja, Mariska van Kolk. Dat weet je wel, met uh, Let the Sunshine. Let your sunshine, zo moet het zijn. We gaan lekker verder. Met Davine, haar laatste single en Tic Tac. Ever we've been at first Frankie strangers in the Night. Ja. Hebben we eigenlijk een beetje van alles gehad, gehad hier vandaag. Engels, Duits, films, en natuurlijk Nederlands.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 danima Gdzie si swe mienszanim dalej pusteje A ja dalej